Ja. Ik ben vader van twee kinderen. Ik heb uh, uh, voor de helft het groot gebracht. maar toch is dat door laatste eventjes mogelijk gemaakt vanaf haar vijf. Maar ik ben ook van beroep pedagoog en kunstenaar. Dat heb ik allebei in mijn studie En Als pedagoog heb ik de uitdaging opgepakt sinds halverwege de jaren negentig. Om daarover te schrijven. Ik heb een aantal syndroom in het, het, het Nederlands ook zeg maar, ingevoerd, zeg maar. Ja, de eerste publicatie ja. die gepresenteerd zou kunnen De eerste heb ik niet bij me, nee, want die is zo uitgekocht, maar de opvolgende van heb ik hier dus Er zijn een aantal boeken van mij die erg interessant zijn. Ook het verhaal van een driekanten: moeder, kind, vader, heb ik hier liggen. Um, ik ben hier niet om het te maken, maar ik heb dat gedaan vanuit mijn hack. En, en met uh, soms ook wel een keer wat medewerking maar vooral veel tegenwerking genieten. En ik heb uh, promotieonderzoek gedaan, daar ben ik, uh, en dat is, inderdaad uh, ben gebruikelijk net, heb wetenschappelijk artikelen geschreven. En met name over oude Dat is het, het eindstadium, zeg maar, van als je getraind wordt van uh, uh, je kinderen. De dochter ziet, in weer, zei ik dat hij er niet zonder uh, problemen doorheen is gekomen. En, um, okay, en ook als kunstenaar maak ik uh, dingen die zijn schilderijen die ook weer de Eerste Kamer hebben gehaald een keer dat we nog goede zin trots op zijn. Omhoog gehouden bij de behandeling in uh, 1998 van de terugkeer van het gezamenlijk Het punt wat uh, eigenlijk een. Markering af moeten zijn van een nieuw en beter begin, nou maar wat het niet is geworden. ik hou hier op.